10 uur. NTO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. TV-recensent van het AD Angela de Jong is ook aangeschoven. En zij praat zo meteen mee met spraakmaker Peter van Uhm en Arno Kantelberg over het einde van ja ja, de quiz. En wat te doen met de felle reacties op het uiterlijk van de prinsessen tijdens Koningsdag. Nu eerst het NOS-chanaal met Katrien Straatman. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag... meerdere journalisten om het leven gekomen. Het zou gaan om een aantal lokale verslaggevers... en een fotograaf van het Franse persbureau AFP. Ze waren op een explosie afgekomen in de stad. Een zelfmoordaanslag door een man op een motor. Kort daarna liep een andere man het toegestroomde publiek in... en blies zichzelf op. Bij de dubbele zelfmoordaanslag in Kabul, die nog niet is opgeëist... vielen totaal zeker 26 doden. De politie heeft vanochtend twee mannen opgepakt... in verband met de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch twee maanden geleden. Het gaat volgens de politie om mensen die in de bank werkten. Het zijn twee medewerkers van het beveiligingsbedrijf... een 45-jarige Roosendaler en een 43-jarige man uit Etteleur. Die zijn inderdaad vanochtend in hun woningen aangehouden. En daar zijn wij op dit moment aan het zoeken. En ze worden inderdaad verdacht van betrokkenheid bij de rook. De politie vermoedde al dat er mensen bij betrokken waren... die de situatie in de bank goed kenden... omdat het beveiligingssysteem was gemanipuleerd... Bij de Roof bij de Rabobank in Oude Bos werden honderden kluisjes gekraakt. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk, omdat de eigenaren van de kluisjes niet allemaal willen zeggen wat erin zat. Veel overlast door het onweer nacht. Vooral in Limburg staan huizen blank. In Helmond brak brand uit door blikseminslag. Vier kinderen die er lagen te slapen konden door de brandweer worden gered. Zo'n 6000 passagiers die gisteren door de stroomstoring op Schiphol niet konden vliegen, vertrekken vandaag alsnog. Verspreid over de dag staan extra vluchten gepland. Volgens de luchthaven zijn er vooralsnog geen vertragingen vandaag. In het noordwesten van Syrië zijn verschillende militaire bases vanuit de lucht aangevallen, meldt de Syrische staatstelevisie. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn bij die aanvallen 26 doden gevallen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd treedt af vanwege een al weken immigratieschandaal. Haar ministerie blijkt quota te hanteren voor het uitzetten van immigranten. Rudd ontkende dat in een hoorzitting, zegt correspondent Tim de Wit. Zo kreeg ze bijvoorbeeld de vraag of er eigenlijk in het algemeen... Eh, targets waren op het ministerie van Binnenlandse Zaken... voor het aantal illegale immigranten dat moest worden uitgezet. Nou, dat ontkende de minister eerst, maar vervolgens bleken die targets er wel te zijn. Ze zei zelf ook in haar ontslagbrief dat ze het parlement had misleid. De Britse krant The Guardian heeft namelijk een document in handen... waarin staat dat het ministerie van Rudd het aantal gedwongen uitzettingen... met 10 wil verhogen... Het gaat om immigranten uit onder meer het Caribisch gebied... die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië kwamen. Ze hoefden toen geen officiële documenten te hebben... maar de overheid beschouwt hen nu als illegaal. Arjen Robben moet morgen de return in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller heeft te veel last van een spierblessure die hij in de eerste wedstrijd opliep. Bayern München verloor die eerste wedstrijd thuis met 2-1 en moet in Madrid dus minimaal twee keer scoren om de finale te halen weer. Veel bewolking vandaag, maar vanmiddag breekt nu en dan de zon even door. In het westen en zuiden regent het af en toe en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen regenen. Ook morgenochtend regent het geruime tijd en met maximaal 12 graden is het een kille dag. Jolanda van der Velde, Verkeersinformatie. We zijn nog niet van de files af. Er ligt nog steeds wat modder dat wordt opgeruimd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en echt een kwartier tot 20 minuten vertraging. De rechterreishok is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij knopen het Vonderen. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 5 à 10 minuten vertraging. Een kapotte auto op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen knopen de reis en Dolder 10 minuten vertraging. De rechte reisschok is dicht. En helemaal dicht is de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Heeft nu te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De afsluiting is dus het vier bij Spaarndam en Westzaan. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanochtend.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 ja, de Doe-het-Self-hypotheek van MoneyU. Regel je zelf online. Kijk snel op moneyu.nl. MoneyU. Geen gedoe. Verpletterend. André Volten werkte een leven lang in staal. De tentoonstelling Utopia. Nu nog te zien tot en met 27 mei in museum Beelden aan Zee in Den Haag. De Doe-het-Self-hypotheek van MoneyU. Sluit hem zelf af en bespaar honderden euro's. NPO Radio 1. KRO en CRB. Carlo Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. En nog steeds aan tafel Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire en onze spraakmaker van de dag, oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. En Angela de Jong, tv-recensent van het AD. Ja, meneer van Uhm, we beginnen met het trieste nieuws uit Afghanistan. Want, we hoorden het in het nieuws, bij twee explosies zijn vanmorgen in de Afghaanse hoofdstad Kabul 25 mensen om het leven gekomen. En zeker 45 gewond geraakt. Bij de tweede explosie kwamen zeker vijf lokale verslaggevers en een fotograaf van het Franse persbureau AFP om. En twee politieagenten raakten ook nog gewond. Um, het is misschien niet een hele ingewikkelde conclusie, meneer Van U, maar je kunt toch wel uh, vaststellen dat het er niet veiliger op is geworden uh, in Afghanistan in de loop der jaren. Nee, ik denk dat het een terechte conclusie is. En het is natuurlijk uh, uh, diep triest voor de slachtoffers en uh, hun nabestaanden. Maar ook voor het land Afghanistan. En het is ook diep triest dat groeperingen zich tot uh, dit soort middelen uh, of moeten grijpen. En dat ze uh, met een bom een aanslag plegen. En dan ook nog bedenken een tactiek waarbij ze met een tweede aanslagpleger zich richten op toegestroomde mensen, hulpverleners, journalisten. Ja. Uh, het is gewoon dramatisch. Ja, nou uh, was u natuurlijk verantwoordelijk bij. Het, het uh, u stond het hoofd van die missie. Hier oeroef kan. Ja. Um, moet je concluderen... dat de internationale gemeenschap en onze bijdrage... daar eigenlijk helemaal niks hebben opgeleverd? Nou, uh, dat zou ik een ook een hele trieste conclusie vinden. Maar de conclusie is wel uh, zo... dat we zullen dat land... moeten blijven helpen. Het land is nog niet... in staat om uh, volledig op eigen benen... te blijven ja. staan. En wij waren bezig... om juist de veiligheidsinstituties in dat land... om die beter te laten worden... van krijgsmacht, politie, gevangeniswezen... zelfs de rechtspraak. En uh, we zullen uh, daar nog... Uh, heel tijd te moeten zitten... Ja. Om dat land uiteindelijk te helpen. En gewoon maar een vergelijking. Mensen gaan nu tegenwoordig naar Bosnië op vakantie. Terwijl we als internationale gemeenschap nog steeds dat land helpen... om de goede koers te houden en te vinden. Dus het heeft gewoon heel lang nodig. En ja. het probleem in de internationale gemeenschap maar ja, je krijgt toch wel we die van elkaar krijgen. Je krijgt toch wel een beetje de indruk uh, dat het allemaal voor niks is geweest. Sterker nog, dat het alleen maar erger is geworden. Ja, dat, dat zou ik zeker niet uh, willen zeggen. Nee. Uh, de situatie of is wel verslechterd. Kunt, kunt u dat niet zeggen? Ja. Nee, nee, nee, dan zou, zou, ik dat, uh, zou ik daar ook ver uh, moeten zijn. en zou ik ook in de spiegel moeten kijken en dat tegen mezelf moeten zeggen. Ja. En, uh, en het is evident dat de, de toestand daar is. Is, uh, dat is, dat leidt geen twijfel. Ja, maar Wat hebben we daar dan gedaan eigenlijk uiteindelijk? Nou, wat, wat we daar gedaan hebben is uh, juist voor de normale, voor de gewone bevolking, uh, daar laten zien dat er een alternatief is. Ja. En dat het wel mogelijk is om uh, met je kind naar een uh, geneeskundige post toe te gaan... waar goede zorg is uh, voor het kind wat ziek is. En dat je dat misschien dan nog wel een uur achter op een brommetje moet zitten. Maar het is bereikbaar dat kinderen naar scholen kunnen. Dat ze wel degelijk uh, geholpen worden door de internationale gemeenschap. Boertjes die gewoon geholpen worden met hun werk... en daardoor kiezen om niet meer die rommel te verkopen... waar alle drugs van uiteindelijk hiervan komt... maar te kiezen voor een ander gewas. Ja. Al dat soort dingen, ze weten dat het anders kan. Ja, uh, moet de internationale gemeenschap nu uh, uh, nou ja, uh, nog voller erin gaan eigenlijk, nog meer steun geven? Want uh, ja, dat draagvlak is er ook niet echt. Nou ja, ik vind dat we ze moeten blijven helpen, maar uh, ja, vanuit de, uh, wat tijd terug was het vaak zo dat de westerse wereld ging naar die landen toe mm -hmm. en wij hadden oplossingen voor hun problemen. En we hebben toch langzamerhand met z'n allen hopelijk geleerd dat dat niet de weg is. Nee, het zijn hun problemen, en het moeten hun oplossingen zijn. En je kunt beter, als ik het zo in een schaal van 0 tot 10 mag zeggen... als jij het idee hebt dat jouw oplossing een 10 is. Ja. Maar als je weggaat, dan valt die uit hun handen. Kun je beter de oplossing nemen die een 6 of 7 is... maar die hun oplossing is en ook blijft als je weggaat. Is dat ook de les die u trekt uit de missie Oeroeskan? Nou, wij hebben daar geprobeerd... Uh, dit juist hem, uh, in gang te brengen. Wij zijn juist hem heel erg in gesprek gegaan... met niet alleen de hoofdstam... maar met alle stammen, alle bevolkingsgroepen... hebben we even belangrijk gemaakt... en zeg maar wat jullie problemen zijn. En ja. Ja, een van de uitdagingen in die landen is vaak... dat de mannen die er jonger uitzien... of we ouder uitzien, dan zeker maar jonger zijn... Ja. die hebben weinig, maar die zijn heel erg trots. Dus die mannen, die vertellen je vaak niet eens... wat de problemen zijn, Laat staan de oplossingen. Ja, maar is die missie nou geslaagd of niet dan eigenlijk? Uh, we, we hebben in ieder geval... ze een, een weg vooruit laten zien en een alternatief. Maar wat ik wel wil zeggen is dat als je met de vrouwen praat met de moeders van de kinderen, mm -hmm. die vertellen je wat de echte problemen zijn... en waar wat aan gedaan moet worden. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij vrouwelijke militairen hebben... want die kunnen veel eerder die, die, dat verband leggen, die verbindenis leggen met, de, ja. met die moeders. Ja. Arno Kantelberg, wat denk jij als je dat bericht hoort? Uh, een voetganger die zich opblaast in een groep mensen... die op de plek van de aanslag waren afgekomen... Ja. waaronder dus ook uh, uh, collega's, zou je kunnen zeggen, verslaggevers... die wilden berichten over de aanslag. Ja ja ja ja kijk het is nu inderdaad slechter dan het uh, ooit was Kabul is onveiliger dan ooit. Er is een, een straat in Kabul, die heet Chicken Street. Ik weet niet of Peter van Hem die, die die kent. Ja, niet dat dikker. Dat is de bekendste show. Dat is echt uh -huh. met de PC-hoofdstraat van uh, daar stond, Kabul. Dat stond, ja, stond een verhaal over in de New York Times. Heel goed verhaal. Daar verkopen ze die Persische tapijten. En, uh, uh, en uh, daar, was het altijd, daar was het altijd veilig. Daar kon je nog je tapijtje kopen. En, uh, en die, die verkopers die kwamen het woord en die zeiden: Ja, het is zelfs hier. Uh, hier daar komt niemand meer. Nee. Uh, er komen geen diplomaten meer. Er komen geen buitenlanders meer. Er is gewoon helemaal niemand meer, we hebben geen handel meer, we gaan weg en gingen naar Istanbul. Het is gewoon onveiliger dan ooit. Dus in feite wat Peter van Ume zegt is allemaal waar, Want, al was het alleen omdat hij er ook echt gezeten heeft, maar het heeft natuurlijk niet opgeleverd wat we hoopten dat het op heeft geleverd toen we naartoe gingen. Nou, maar dat is volstrekt helder. Ja. Dat, dat deel ik al. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En de, en maar en er is geen reden om het land los te laten. Nee. Ja. Ook nee, niet als nee. daar geen draagvlak voor is, verder internationaal. Nee, maar er is wel degelijk draagvlak. Ja, internationaal uh, zou de draagvlak moeten zijn, maar ook in dat land. Want als je de mensen ja, de vraag zelf is, vraagt. De vraag ja? is niet of er hier daar draagvlak voor is, de vraag is of er daar draagvlak ja, voor is. Maar, da maar daar ben ik wel van overtuigd. Ah, ja. want als je de, de mensen in het land vraagt. En ze, moeten we moeten ons goed begrijpen dat. Die mensen hebben vaak geen keus. Want als de Taliban bij jou op de voordeur klopt en zegt dat morgen jouw zoon even moet optreden als soldaat van de Taliban. En als je dan je zoon niet stuurt, komen ze ja. jou morgen halen. Ja. Dus wij moeten die mensen die keus wel blijven bieden. Ja, hoe vindt u trouwens dat de media bericht doen of verslag doen vanuit Afghanistan? Wat is de, wat is de toon? Is die, uh, is die enigszins dat je denkt: ja, we krijgen daar begrip, we krijgen een goed zicht op de situatie? Nou, ik, ik zie wel dat uh, sinds dat wij daar uh, met veel minder troepen aanwezig zijn... Ja. Uh, zie je dat ook de aandacht van de media is. Uh, minder is geworden. Ja. Arno Kantenberg, hoe volg jij dat? Logisch. Ja, ik volg het met name via de internationale kanten. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat is natuurlijk logisch. Uh, wij in Nederland kijken met de blik van de Nederlanders, ja. Mm -hmm. Dat is als er een ongeluk ergens is, is altijd het eerste bericht... Uh, zijn er Nederlanders bij betrokken. Dat ja. is zoals het gaat. We gaan het over iets van geheel andere orde hebben. Zaterdagavond was hij namelijk voor het laatst op de buis, de quiz. Na zeven jaar stopt het satirische programma ermee. Voor wie het niet kent, vier cabaretiers, presentator Paul de Leeuw... en een gast bespreken het nieuws van de week en dat klonk zo. Mijn naam is Paul de Leeuw. Ik ben zeven jaar met heel veel plezier gastheer geweest van de quiz. Ik heb twee zilveren nipkapschijven, drie zilveren televisiersterren, een gouden televisiering, een roze montreux. Ik ben ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Maar de prijzenkast is natuurlijk niet compleet zonder de enige echte quizselbeker. En die kan ik nu gaan winnen, want vanavond ben ik te gast in de aller, allerlaatste aflevering van de quiz. Ja, Arno Kantenberg, je zei, uh, ik heb wel eens wat gezien... want mm -hmm. ik wist maar nooit een hele aflevering. Mm -hmm. En hoe beviel dat zaterdag? Ont uh, heel goed. Ja? goed ja. Onterecht dat ik, uh, ik ging er anders in uh, Ik wist dat Angela een groot fan was... Uh, en ik, ik ben eigenlijk. Ja, ik dacht, dit is satire binnen de veilige bandbreedtes. Mm -hmm. Waar de VARA eigenlijk een dat beetje een abo abonnement een beetje. Dat is mijn voordeel. De VARA een abonnement op had. Maar dat was het helemaal niet. Nee. Het was echt uh, uh, gevat, uh, vermakelijk. Het was echt precies wat de VARA volgens mij zou moeten zijn. En in die zin vind ik het een, een, een, een mini dramaatje voor de omroep dat het programma stopt. Want er blijft niet zo heel veel meer VARA over op deze manier. Nee, Angela de Jong, dat vond jij ook. Hè? Nou, een mini dramaatje. Je vond het nee. eigenlijk gewoon een drama. Nou, ja, jongens, ik slaap er geen nacht minder van. Maar uh, ik heb heel lang gehoopt dat het een 1 april grap was. Of dat ze in ja. de laatste uitzending zouden zeggen. Uh, weet je wel, bij die Inquisitie de vraag zouden stellen. Van, vind je het ook zo jammer dat die, uh, dat die stopt? En als iemand dan ja zou zeggen, dat ze dan. Nou, dan gaan we er nog een uh, seizoenetje mee door. Ja. Maar ja, afgelopen donderdag bij Pauw lieten ze toch wel duidelijk merken dat het geen grap was. Ja, en wat, dat ze echt wat, stoppen? Kun je aangeven wat we gaan missen en hoe belangrijk dat eigenlijk is dat het er was? Nou, het is A. Een van de weinige succesvolle satirische programma's die er zijn. Want het is een heel erg lastig genre, en alle Nieuwe dingen die geprobeerd zijn de afgelopen jaren... ja die waren toch niet zo heel succesvol. Ook niet van wie en en Geef eens wat voorbeelden uh, van Het was de week ja. bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dit was het nieuws deed het op zich... qua kijkcijfers niet heel onaardig af. Maar het blijft natuurlijk wel een oud format... en het hangt er heel erg vanaf wie er dan zit. En bij hun was het altijd goed. Je kon het er niet mee eens zijn, want ik bedoel, het was duidelijk een VARA-signatuurprogramma. Ja. Maar de grap was, daar moest je toch altijd om lachen? Want ik bedoel, het zat echt verrekt goed in elkaar. En uh, wat jij zei met jouw vooroordeel van die veilige bandbreedtes... dat waren zij juist niet. Zij vlogen ja. continu uit de bocht. Ja. En het tempo was hoog, dus als ze dan een grap maakte dat je dacht... Wow, dan kwam er daarna wel weer iets anders. en dan uh, maakte ook niemand zich er verder meer druk over. Ja. En ongelooflijk oh. muzikaal. Ja, en er keken uh, gemiddeld, geloof ik, anderhalf, anderhalf miljoen, miljoen mensen, mensen. naar. Ja. Ja, dat is dan ja. toch ook een beetje gek dat dat verdwijnt, of niet? Of is ik het gewoon het... zo, als de makers denken. ja, we moeten op het hoogtepunt stoppen wat het argument was. Ja. Uh, dan moet je ook stoppen. Uh, er is al heus wel wat uh, drugs aan uitgeoefend, denk ik, op ze En ja. um, ze zitten ook niet alle vier op één lijn, als ik dat zo goed begreep. Want de jonkies, uh, Niels en Jeroen, die wilden nog wel door... maar het waren vooral uh, Rob en uh, Joep, die wilden stoppen. Ik zou me ook zomaar kunnen voorstellen dat ze over een jaar... Het oppakken en uh, met een ander stel cabaretiers uh, ja. erbij bij uh, Niels en uh, Jeroen en misschien ook een andere presentator, maar Paul was prima in zijn rol in dat programma, dus die mag ook best blijven. Ja, sommige dingen moet je dan nooit veranderen, hè? want dan uh, ja. haal je ah, ja. de ziel eruit of de armel. Uh, dit was het nieuws, heeft toch uh, een behoorlijk goede doorstart gehad toen ja. de eerste twee uh, stopten. Dus het kan best. Ja. Het vormt staat als een huis, vind ik. Meneer Van Um, heeft u uh, ook gekeken en bent u een liefhebber van de quiz? Nee, ik uh, heb er nooit uh, echt naar gekeken, ik heb er wel eens stukjes van gezien en ik heb toevallig de uitzending van Paul gezien waar ze dat zei en, uh, en waar ook een beetje prikkelend tegen okay. de oudjes werd gezegd... Uh -huh. van uh, jullie zijn te oud. Hè? Ja. dus uh, Daar werd nog eventjes uh, onder elkaar uh, satire uh, de, gepleegd, om het zo maar te zeggen. De leeftijd van Joep is al seizoenenlang een terugkerend thema... zo oh. ongeveer in iedere aflevering. Ja. En, en de keuze voor Paul de Leeuw als hoofd uh, als kandidaat eigenlijk van de quiz... Uh, wat vind je daarvan, Angela? Was dat, in de laatste dat uitzending? Dat ja, die vond ik eigenlijk wel heel logisch. Ja. Ik had niet anders verwacht. Ja. Ik wil toch even vragen aan de oud-commandant en strijdkrachten... want um, hoe zit het met uw gevoel voor humor eigenlijk? <laughs> Ja, het uh, weten, ik, ik, niet. ik hoop dat anderen vinden goed vinden. <laughs> uh, waar uh, moet u om lachen als u uh, op televisie kijkt? <tus> oh, waar, moet ik, waar moet ik om lachen? Nou ja, ik kon sommige. als ik Flouder zag, dan vond, moet ik echt zeggen, uh, de, deze, deze man hadden echt humor. Gaat u, gaat u naar theater, meneer Van Nieuw? Sorry? Gaat u naar het theater? De Caberij? laatste keer dat ik uh, naar theater ben geweest, ben ik naar Philip Geubels geweest. Ah, oh ja, dat is die ja. belg. Uh, da daar kan, ja. uh, oh, kan, ik, echt ja, daar kan ik echt van Daar kan ik echt waarderen. Okay. Ja. Goed, we gaan het hebben over iets anders. Namelijk Amalia. Ja, Angela, jij was niet zo in je nopjes met de reacties op de beelden van de Prinses op Koningsdag. Hè? Kun je dat even toelichten? Ja, het begon eigenlijk al een dag eerder waren de reacties op die foto's van Erwin Olaf... die ja. ontzettend mooi waren. Daar zag ik op Twitter al een hele hoop... Uh, echt de meest lage reacties uh, over Amalia vooral uh, langskomen. Die gaan ze niet herhalen, maar het slaat echt nergens op. Nee, maar, jaren, kun je wel even uh, aangeven waar het over ging? Oh, het ging over die haar uiterlijk. Ja. Over haar uiterlijk. Ja, en over haar en, uh, gewicht. Dat ja. Ja, ja, precies. Ja. ja. Um, ja, dat, en dat vind jij, jij neemt het op voor Amalia. Hè? Uh, maar op Twitter, op Twitter zijn de reacties toch altijd laag? Twitter is toch een afvuurputje van ja, frustraties, je ontmaligings, voor. geldpartijen. Daar is Twitter toch voor? Ja, het mag voor mij ook van morgen mag de zijn. Vandaag nog zo ongeveer. Want ik bedoel, ik geloof niet dat we er iets wijzer van geworden zijn met z'n allen. Nee. Um, wow. Ik heb heel lang in de veronder uh, Ik vind heel vaak van, uh, je moet ze gewoon negeren. En uh, ik zat vrijdag nog steeds een beetje in dubio. Tegelijkertijd denk ik, wie zwijgt stem toe... En uh, ik ben zelf ook wel eens het mikpunt van een aantal mensen op uh, social media. En uh, wait, ik kan best een stootje hebben. En uh, je mag me pakken wat je wil. I don't care. En toch is het altijd goed als, het iemand, als er één iemand in die hele massa... het dan even voor je opneemt. Ja. En ik dacht, nu is een punt bereikt. Ik heb ook een dochter van elf. En ik wil niet dat er zo over haar gepraat wordt op nee, social media. Maar kun je even iets specificeren wat je dan zo erg daaraan vindt? Uh, omdat het een meisje van veertien uh, is. Wat volgens mij de meest kwetsbare leeftijd is die er is. Als ik mezelf naga, je maakt je druk over van alles en nog wat. En dan is niks zo fijn als dat je inderdaad uh, in de massa opgaat. En dat gaat zij al niet, want zij is een prinses. Mm. En daarbij um, op je uiterlijk gepakt worden... waar je niks aan kan doen. Mm -hmm. Ja, dat vind ik, dat vind ik oh man, echt al mijn haren gingen rechtop staan. Dat moeten we, dat moeten we gewoon niet doen. Je is moet de, gewoon kappen daarmee. Arno Kantenberg? Het is natuurlijk helemaal waar wat, wat Angela zegt. De, hè, omdat het een meisje van 14 is. Tegelijkertijd het AD opent met die statiefoto's van Erwin Olaf... Uh, op de dag dat ze gemaakt worden. Uh, en gaat er alleen maar over het uiterlijk van de Prinsesjes uh, praten. In positieve zin, weliswaar, mm -hmm. maar het gaat alleen maar over het uiterlijk. Met andere dat woorden, is... dan vraag je ook. Hè? Als, nee, nee, nee, als nee, nee, dan nee, een beetje nee. Ik ben het over dat die. Het nee. is onzin om een meisje van 14 uh, te gaan ja. beschimpen. Dat is echt. Uh, dan uh, ben je dan echt moet je dan moet, Nou ja, dan moet je gefrustreerd zijn, ja. Uh, maar het is een gegeven dat we dus naar, die, naar de familie, de koninklijke familie kijken. In die statiefoto's worden ervoor gemaakt. Om op die manier bekeken te worden, te worden. Ja. En de, wat is je punt? Nou ja, dat je het <laughs> <laughs> je, dat je, er je even dus, naartoe Nee, nee, ja, kijk, dat je, het, uh, Amalia is niet, dat, is niet jouw dochter, in het geval van Angela, dochter van 11 ook niet. Mijn dochter van 12. Nee. Het is de kroonprinses. Nee, maar je verplaatst je daar wel in. Die, hè, nee, ja, maar het is, niet, het is een beetje een onzinnige vergelijking. Om te zeggen nee, ik nee, maar wil dat, omdat omdat zij publiek figuur zijn, betekent toch niet Weet dat jij nou alles zomaar nee. mag roepen en boeren en dan het laatste de laagste vaak dat ook nog luid anoniem doen? Nou, nou, nou ja, dat vond. is inderdaad ook een probleem. Het zijn allemaal mensen die een versleutelde naam hebben, want ze hebben een soort uh, nickname op uh, Twitter. Ik bedoel, ze hebben vaak niet eens de moed om een eigen foto bij uh, dat profiel te zetten. Ik kots op ze. Maar, maar kunnen we even in de psyche kruipen van die mensen die dat doen? Want wat, wat is dat voor <laughs> neiging? Wat is de behoefte die je daarmee bevredigt? Uh, een mening hebben over kinderen die we eigenlijk niet kennen? Volgens mij is het een type mens wat gewoon zichzelf beter ja. voelt als ze iemand anders naar beneden halen. Zo simpel is het. Ja, die mensen reageren natuurlijk overal op dat is Amalia, dat is Angelas op tv komt. Dat is, weet ik veel, dat is meneer van Uem als die wat zegt op tv. Die reageren overal op. Ja. Meneer van Ums zou u foto's van uw kinderen op die manier naar buiten brengen? Uh, nou, ik heb altijd uh, ernaar gestreefd om mijn gezin uh, ja. een beetje weg te houden bij de publiciteit en uh, mijn ja, vrouw dat en dat mijn kinderen vonden dat heel tot... fijn. Ja, dat uh, wat dat betreft, Want, de Nederlander privé. heeft geen schoon. Nee. Uh, maar ja, met de koninklijke familie is dat natuurlijk toch een iets ander verhaal wel. Want die hebben een iets andere functie Ja, maar, maar, maar ook naar, naar mij toe. Uh, mensen spreken nu nog, uh, spreken je gewoon aan. En eigenlijk is de eerste vraag van, bent u het echt? He? Van, ben je jezelf? Uh, en ik heb echt uh, uh, uh, hele trieste dingen meegemaakt. Uh, bij uh, uh, de receptie uh, op Prinsjesdag bij Nieuwspoort. Uh -huh. Daar kom ik aanlopen in mijn uniform. En uh, mijn adjudant liep bij me. En daar staan mensen dan te fotograferen, want er komen allemaal celebrities over die rode loper. En dan stapt een man naar me toe, het was een Brabander. En die man die, die spreekt me zo aan. Zo is het gegaan. Ben, ben jij de generaal waar die zoon van dood is? Ja. Nah. ja. Ik, ik, had, ik, had, ik moest tot tien tellen, maar ik had een rechtse hoek willen uitdelen. En mijn adjudant die bij me liep, die greep die man echt bij de jas. En ik moest tegen doen, die adjudant ja. zeggen, Luc ja. rustig, rustig, rustig. Ja. Want anders ben jij nog arrogant ook. Ja. ja. Ja, wat doe je op zo'n moment. Het is, uh... Ja, rustig blijven. Uh, en, en, en, want ja, je Pfft. moet netjes blijven. Dat is waar ja. natuurlijk. Hè. Dat is de Nederlandse volkshaart. Wat wij uh, gevat vinden, dat is gewoon vaak onbeschroft. Wat wij uh, lekker zo open vinden en transparant. Ja. In het buitenland ook. Je komt het alleen maar tegen in het buitenland. Ja. Dus, de, de, u wordt er natuurlijk ook wel op misschien uh, af en toe... wat respectvollere manier op aangesproken. Op het verlies van uw zoon. Uh, is dat sowieso lastig in het openbaar? Om het daarover te hebben of niet? Nou, meestal uh, als ik uh, publiekelijk bezig ben. Ik heb gisteren een theatercollege gehouden. en dan mag in het, uh, Na de pauze mogen mensen mij alles vragen. Ja. En dan wordt hier ook een vraag over gesteld. Maar dan heb ik wat ik maar zeg mijn mentale panzer opgetrokken. En dan, dan heb ik me er weerbaar voor gemaakt. Ja. Maar op zo'n moment, wat je net vertelde, was je, je wordt volledig uit de flank gegrepen. Ja. Uh, ja, Even dan, voor de duidelijkheid om... voor mensen die dat niet weten, uw zoon is omgekomen he, door een ja, ja, Bermbo ja, in Afghanistan. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, en dus dan word je volledig uit de flank gegrepen. Uh, maar ik, ik heb ook wel uh, uh, leuke dingen meegemaakt hoor. Uh, ik ja. sta met het hulpontje wat wij opvoeden. Sta ik gewoon in de supermarkt en ik moest voor mijn vrouw in het rek met kruiden. Moest ik een bepaalde kruiden hebben? Dan moet ik toch echt mijn leesbrilletje <laughs> opzetten. Dus ik sta met een leesbrilletje en een hulpontje naast me. Sta ik daar te kijken. En dan komt oh. zo'n mevrouw naar me toe. En die vraagt heel lief: Kan ik u helpen, meneer Van u? Ah, oh, kijk. Dat is hey, wel daar heel heb heel schat ik die hond voor. Ja, nou, ja, ja, ja. <laughs> ja, dat was het idee. Ja. Ja. Ja. Dus, dat stond ah, volgens mij is het wel. Want jij begonnen net over: Volgens mij is het wel typisch Nederlands. Volgens mij had de Volkskrant vorige week zo'n verhaal achter de schermen bij Facebook. En dat er nergens zo veel hatelijke reacties worden ja. uh, geschreven als in Nederland. Ja, dus ik spijters. weet niet wat dat over ons zegt, maar ik vind het niet heel veel goed. Zoals ja, ja ik dat, dat alles mag. Ja. Ja. Ja, nou, dat... Ik, ik heb er ook wel uh, een stelling over. De Nederlanders bestaan natuurlijk niet, maar uh, in het buitenland noemen ze ons vaak blunt. Bot. Ik zeg het altijd met een schertsen en, en een glimlach op mijn gezicht. Maar de wet van Venum, die verklaart dat een beetje. Want uh, ik zeg altijd dat iets zien, is niet hetzelfde als iets begrijpen. En is niet hetzelfde als iets goed vinden. En de Nederlanders slaat vaak die tweede fase over. Wij horen iets en paf, we hebben onmiddellijk die reactie. En we denken niet na over wat dat met jezelf doet en wat het met die ander doet. Ja. Je wil die ander niet eens goed begrijpen. Uh, mm. Dus uh, uh, wij zouden iets meer naar uh, professor Kahneman uh, moeten luisteren. Die zegt dat dat tweede deel van je brein wat meer tijd nodig heeft en dat zou we eens moeten gebruiken. Ja, en ook wat tijd nemen om je in een ander te verplaatsen af en toe. is wel eens handig zijn ja, misschien. Ja. En wat de impact van je woorden of van mm. je uh, meningen. Maar het is ook een soort, uit, soort uitlaatklep voor mensen. Ja, ik mm. heb het wel eens als ze dan mailen op een column en ze zijn heel boos en dan denk ik van, nou, zal ik terugmailen of niet? En heel soms doe ik het wel eens. En dan zet ik er bijvoorbeeld bij van, uh, joh, weet je, ik geloof niet dat ik heel, heel aardig vond, maar toch om die en die reden. Ja, maar ik was helemaal niet boos mm. op jou, ja, want als je ik mensen had net dan direct mijn Mevrouw, me of ik had net boodschappen gedaan en ze hadden geen melk meer in de supermarkt. Dat soort rare ah, dingen. Reden, ja, daarom ja. he. Uh, maar dat soort rare dingen zitten er ook achter. En mensen verwacht, kijken ook niet meer naar een soort mensen ze zien alleen maar een plaatje. Ja. We gaan uh, naar Amerika. Nee, we blijven in eigen land. Want uh, voor het taalteam is aangeschoven Frank van Pamelen. Goedemorgen. Frank, Ja, goede. Wat ben je dan. Goedemorgen. Ja, ik dacht ervan, nou, gaan. Gaan we later, dat nou, we nou niet gaan, maar we laten dat we blijven gewoon in Nederland. We hier. blijven gewoon in ja. Nederland, joh. Goeie, goedemorgen allemaal hier aan, aan tafel. Ja, we gaan naar de taal, de taal van het, uh, van het weekend. En um, dit hoorde ik gisteren in het tv-programma Buitenhof. Jantien de Boer, publicist en schrijver van het boek Landschapspijn. Ja, landschapspijn pijn. Landschapspijn. Dat ja. is mijn woord van het, uh, van het weekend. Je voelt meteen de scheuten door je lijf uh, schieten. Uh, landschapspijn. Je de, uh, ja, de, sorry, de pijn van dat je er trokken gezicht. Hè, ook, het is een pijn vanwege het landschap. Uh, en dan gaat het niet om een slagveld vol aangeslagen slachtoffers. Dan is eigenlijk meer dan gaat het om de degradatie van FC Twente. Nee, landschapspijn is het zeer dat je voelt als je een bepaald landschap ziet. Of uh, de pijn die je zelf uh, ondervindt, uh, of die, die het landschap zelf ondervindt. Het is van Vandaag 30 april, in de dag vroeger. Vroeger ja. was dan het hele land oranje. Um, en ik heb het vanmorgen weer gezien op de weg hier naartoe. Er zijn hele stukken oranje. Steeds vaker zien voorbijgangers geel- en oranje gekleurde graslanden. Dat had niks met Koningsdag te maken, maar omdat de akkers bespoten zijn met het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Ja, glyfosaat, dat was een fragmentje gisteren uit vroege vogels. Uh, glyfosaat is een organische fosforverbinding. En die vinden we, zolang het nog niet verboden is, in het middel um, Roundup. En Roundup, dat is natuurlijk een heel raar woord. Uh, het betekent bijeendrijven, samenvoegen, uh, letterlijk iets, iets, iets rondmaken. Nou, als iets niet gebeurt, door ...door Roundup, dan is het wel uh, dingen rondmaken. Um, je kunt er als boer wel een rondje mee maken over je land... ...maar daarna gaat het ook vierkant mis. Alles wat ecologische kringloop is en dus rond... ...wordt door dat spulverkundig uh, weggeglyfosaat. Insecten weg, weidevogels weg, diversiteit weg. kwart van de bijen uh, is al verdwenen bij benadering... ...inclusief de koninginnen. Dat is natuurlijk extra triest op voormalige Koninginnendag. En ga essentieel ook. En vrij essentieel ook, ja, zeker. En je zou denken, doen er dan wat uh, bijen bij, maar de bijkomstigheid bij bijen is bijvoorbeeld dat de bij, bij wijze van bijverschijnsel, door, door het spul niet bijster bij is. En dat komt er voor de bij ook nog eens bij. Uh, dus de situatie, Karl Johan, is ernstig. Volgens de Britse bioloog David Gouldson, dit weekend in Trouw... stevenen we af op een ecologisch Armageddon. Ja, een ecologisch Armageddon. Dat klinkt als een bijzonder bedreigend. En zo is het ook bedoeld. Armageddon, de Bijbelse plaats... Eh, waar de laatste allesvernietigende strijd plaatsvindt... tussen de legers van God en die van de aardse regeringen. Armageddon, onze taal wemelt van de Bijbelse verwijzingen. De dreigende verwijzingen. Gisteren ging het ook over de broedermoord. Dat was dan de clash tussen eh, Verstappen en Ricciardo. Komt uit de Bijbel ook, en Abel. Er was ook geween en geknars der tanden gisteren. Dat was het probleem op Schiphol. Maar goed, terug naar het woord van het weekend. Landschapspijn. Landschapspijn. De pijn van het landschap. Het ging over de pijn op het land, maar het ging ook over de pijn op het water. De plastic soepatlas van de wereld is uit. Die is samengesteld door politicoloog Michiel goskam Abing. De plastic soepatlas. Het is niet een plastic atlas over soep. Maar het is gewoon uh, een atlas over de plastic soep. Je kent het wel. Een van de grootste milieubedreigingen uh, op, op aarde. De enorme afvalstroom plastic die naar en over de oceanen drijft. En taalkundig is dan de vraag. Ik weet niet hoe jullie het zeggen. Is het plastic soep of is het plastic soep? Oei. Uh, plastic soep. Plastic soep, Plastic soep. Ja. Plastic -soep met, met de klemtoon op, uh, op soep. Oké, okay, het kan allebei. Hè? Het kan op twee verschillende manieren geschreven worden. Plastic soep. Ja, als je zegt plastic soep, dan zijn het twee verschillende woorden. Twee losse woorden. Dan gaat het om een soep gemaakt van plastic. Plastic is dan een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Hete pan, goed gevuld bord, plastic soep. Als je zegt plastic soep, dan is het één woord. Tomatensoep, koninginnensoep, plastic soep. En beide varianten worden gebruikt. Ik heb even gegoogeld en de Plastic soep aan elkaar is dus de laatste 10 jaar een beetje in zwang heeft 117.000 hits en de plastic soep dus los heeft 145.000 hits dus die is 28.000 hits populairder en dan denk je van, uh, wat zegt dat nou? 28.000 hits, dat stelt allemaal niks voor. Nou, ik heb even verder gezocht. En ABBA heeft ook ongeveer 10 jaar bestaan en die had 37 hits. En die zijn daar wereldberoemd mee geworden. En er komen er misschien nog een paar hits bij natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Goed, het was dus een weekend vol pijn. Pijn op het water, landschapspijn. En dan denk je van, regering, doe er eens wat aan. Maar daar heeft Jantien de Boer gisteren in Buitenhof een hard hoofd in. Het woord landschap, het, het landschap, maken mensen zich verschrikkelijk zorgen over het landschap. Dat woord komt drie keer in het, re, in het uh, regeerakkoord voor. Weet, je, weet u welke woorden dat zijn? Dat is politiek landschap, medialandschap en bankenlandschap. Ja, er valt dus wat landschap betreft nog een wereld te winnen, eh, karel johan ja, Dat hebben we wel zeker. gemerkt. Ja. Je etje, Frank. Ja, het etje ja, dat gaat natuurlijk naar, naar de, de, de mensen van de quiz... die afgelopen weekend hun okay. laatste programma mm -hmm. hadden. Het vara de quiz. De lach aan de lopende band is voorlopig helaas nu gestrand. Dankjewel, Frank. En tot volgende week. En ik ga ook bedanken Angela de Jong van het AD... en Arno Kantenberg, hoofdredacteur van Esquire... voor jullie bijdrage aan het Media Forum. <tied> Straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer over quizzen gesproken. De Nationale Nieuwsquiz, hier alvast een hint voor vraag twintig. En die vraag luidt, de Amerikaanse Shaquem Griffin... is door de Seattle Seahawks gecontracteerd als American speler. Wat voor handicap heeft hij? Luister even naar deze hint. Dat allemaal over een klein uur. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman.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 In verband met de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbos zijn twee mannen opgepakt. Zo gaan om beveiligers van de bank. Bij de roof begin maart werden honderden kluisjes gekraakt. In Syrië zijn waarschijnlijk tientallen doden gevallen bij luchtaanvallen op militaire basis. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is het merendeel van de slachtoffers Iranier en zit Israël erachter. Israël voert vaker luchtaanvallen uit op militaire doelen in Syrië uit angst voor de toenemende invloed van Iran in de regio. En Arjen Robben moet morgen de return in de halve finales van de Champions League... tegen Real Madrid naar zich voorbij laten gaan. Hij heeft te veel last van een spierblessure die hij in de eerste wedstrijd opliep. Bayern München verloor die wedstrijd thuis met 2-1. Verkeersinformatie Jolande van der Velden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is bij het knooppunt Ridderkerk... de verbindingsweg naar de A16 richting Breda, dicht door een ongeluk. En op die A16 zelf is de vertraging nu drie kwartier... tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Ridderkerk. Wat verder opvalt is 10 minuten tot een kwartier vertraging voor de A18. Varseveld richting Zevenaar. Tussen Wil en knooppunt Oudijk staat twee kilometer. Carl johan de Zwart. Werkmakers. Het spoorboekje van het Tweede Uur Spraakmakers. We krijgen twee nieuwe gasten in de studio, of eigenlijk drie... want Erna Aarsen is hier met haar hulphond Kaiko. Ja, Peter van Uhm is ambassadeur van de stichting Hulphond Nederland... en heeft zelf ook een puppy dat wordt opgeleid tot de hulphond. Straks het verhaal van Erna en Peter Malcontent is hier... over zijn boek Een Open Zenuw... over de weerbarstige relatie tussen Nederland en Israël. Maar nu eerst. Vragen van Spraakmakers. Uh, ja, goedemorgen, Brummer hier. Onlangs was in het nieuws dat de Britse overheid onder andere de plastic rietjes en wattenstaafjes wil gaan verbieden. Mij komt het voor dat dat een beetje symboolpolitiek is. Die grote plastic soep die op de oceanen drijft, wordt toch niet alleen maar veroorzaakt door een paar rondslingerende rietjes? Ligt de oplossing van het plastic probleem niet ergens anders? Ik zou zeggen, zoek dat eens even lekker uit. Een terechte vraag natuurlijk van Gerard Brummer uit de community van spraakmakers. Want ja, wat weegt zo'n rietje nou eigenlijk? Hoeveel impact heeft het als alle rietjes ineens uit de oceaan worden gehaald? Blijft er dan niet nog veel te veel ander plastic liggen? Goed, eerst maar eens even een korte quiz voor iedereen thuis. Hoeveel ton plastic verdwijnt er jaarlijks in de oceanen? Dat was natuurlijk een makkelijke opzoekvraag. 8 miljoen ton plastic, 3000 vrachtwagens per dag... volgens een berekening van de New York Times... zou een kwart van al het wereldwijde geproduceerde plastic... in de oceanen verdwijnen. Volgende vraag. Hoeveel gram weegt een rietje? 0,36 gram. En hoeveel rietjes zwerven er rond op de wereld? Dat zijn er 8,3 miljard. En hoeveel wegen al die rietjes bij elkaar... Zo'n 2000 ton. Peanut zou je zeggen als je het vergelijkt met de 8 miljoen ton plastic die er wereldwijd rondzwerft. En toch wil de Britse overheid er vanaf. Luister even mee naar de Britse minister voor Milieu we're exploring at the moment if we can ban them. I believe we need to act. We moeten optreden, zegt hij. En wel zo snel mogelijk. De Britse overheid wil vaart zetten achter het verbod op rietjes. En goed voorbeeld doet goed volgen, want vorige week werd ook bekend dat 40 Britse bedrijven een hebben gesloten om het onnodig gebruik van plastic binnen zeven jaar te gaan afbouwen. In Nederland gaat het allemaal wat trager. Als ik onze staatssecretaris voor Milieu, Stientje van Veldhoven, vraag of ook hier een verbod op rietjes eraan zit te komen. Nou, rietjes, uh, uh, plastic lepeltjes zijn allemaal voorbeelden van plastic wat je eigenlijk maar één keer gebruikt. En wat daarna eigenlijk weggegooid wordt en dan vaak verbrand. Uh, ik wil inderdaad met de sector wel eens het gesprek aan over kunnen we daar niet een stap maken. Want dat eenmalig gebruik van plastic, ja, daar mogen we echt nog wel eens een keer heel kritisch naar kijken. Ja, maar zou je ook van de rietjes af willen. Ja, dat gaan we allemaal rustig bespreken. We gaan het allemaal rustig bespreken. Maar gelukkig is daar onze eigen spraakmakerscommunity. Jan en Klaske Schrijver zijn het roer het eens met de Britten... en zijn begonnen met hun verzet tegen plastic rietjes. Ja, we hadden dus een doos rietjes gekocht. Allerlei kleuren uh, van plastic. En met Pasen was onze kleindochter hier... Die heeft daarmee gespeeld. Maar toen kwam dat bericht uh, uit Engeland... dat rietjes uh, eigenlijk niet meer kunnen. Toen ben ik naar de hemel gegaan. Toen heb ik deze papieren rietjes met mooie gouden sterretjes gevonden. Er is alleen één nadeel. Ze zitten wel weer in een plastic doosje. Maar goed, het begin is er. En daar blijft het voor Jan en Klaske Schrijven niet bij. Ja. Inderdaad, Ik was een, speelde al veel langer met de gedachte. Maar de, dan is er een punt waarbij je denkt... Van, nou, nu moet ik het echt maar eens goed proberen te doen. Dus? Ja, we gaan nu over uh, op uh, zoveel mogelijk plasticvrij uh, inkopen doen. Ja. Geen plastic meer in dit huis? Nee, liever niet, nee. En dat gaan we proberen. Uh, we moeten nog zien of het uh, lukt, maar... Uh... Het is wel de moeite waard. De uitdaging is aangegaan. Het plastic gaat in de ban. Noem het een druppel op een gloeiende plaat. Noem het het begin van het einde... Zij zijn in ieder geval niet van... Ja, dat gaan we allemaal rustig bespreken. Morgen duiken we verder in de vraag van Gerard Brummer. En horen we wat er behalve de rietjes nog meer nodig is... om van de plastic soep af te komen. Daar hebben we wasbaar maandverband. Uh, en ook de menstruatiecup. Uh, die werkt ook fantastisch. En natuurlijk over de uitdagingen van Jan en Klas beschrijven Bij hun ambitie om een maand lang... Plasticvrij te leven. Ja, daar zit een cellefaantje om. Je snapt het echt niet. Hè? Waarom? Morgen, zelfde zender, zelfde tijd. En als u nou net als onze spraakmakers, Jan en Klaske Schrijver... ook minder plastic wilt gaan gebruiken... of misschien vindt u het allemaal wel een beetje overdreven... denkt u, ja, zeg, laat maar met rust. Een verbod op rietjes, reacties en tips... kunt u sturen naar spraakmakers@kroncv.nl. Verslaggever Martijn Gimmius zetten het vandaag allemaal op een rijtje. Aan tafel hebben plaatsgenomen universitair docent geschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht, Peter Malcontent. Met u hebben we het zo over de bewogen relatie... tussen Nederland en de staat Israël, die dit jaar 70 jaar bestaat. En spraakmaker Peter van Uhm heeft net Erna Aarsen begroet... met de rolstoel naar binnen begeleid. En haar hond Kaiko is ook mee. Um, ja, meneer van Uhm, dat is niet voor niks. Hè. U wilde het graag hebben over uw werk als ambassadeur... voor de Stichting Hulphond Nederland. En u voedt zelf ook puppies op die later dan hulphond worden. Ja hoor, we hebben thuis inmiddels uh, het zesde hondje... Ja. Uh, wat wij opvoeden en dat uh, ongeveer uh, ruim een jaar bij ons uh, blijft... en dan uh, naar de opleiding gaat. Ja. En uiteindelijk moet uitgroeien tot zo'n uh, fantastische hulphond als uh, Kaiko. Ja, uh, mensen kunnen dat natuurlijk niet zien... maar hier ligt naast Erna een hele mooie blonde uh, golden doodle. Een, een lekkere golden doodle? Ja, Wat is, is, een, ik, een Labradoodle ken ik, maar een golden ja, doodle? Uh, dit is dus dus een, uh, ik heb het net nog even geverifieerd bij Erna... maar het is een kruisje tussen een uh, poedel en een uh, golden retriever. Ja, Als u even naar radio1.nl gaat... dan kunt u uh, de beelden ook zien van Kaiko. Hoewel, hij ligt wel heel erg onder de tafel. Dus ik weet niet of we die goed in. Ja, daar is hij wel. Ja, ik zie hem nu wel. Ja, Erna Aarssen, welkom ook hier in de studio. Dankjewel. Um, uh, meneer Van U, waarom vindt u het belangrijk om, uh, om u hiervoor in te spannen eigenlijk? Ik bedoel, ik snap dat je mensen wil helpen. Maar waarom is dit nou zo uh, essentieel? Ja, nou, Iedereen heeft keuzes in zijn leven. Maar uh, soms heb je geen keuze. En Erna heeft zeker niet om haar hele mooie elektrische rolstoel gevraagd. Uh, en als er dan uh, mogelijkheden zijn om uh, mensen die geen keuze hebben... Uh, toch te helpen om uh, hun kwaliteit van leven omhoog te doen... en Erna corrigeert mij altijd, want dan mag ik helemaal niet zeggen van haar. Zij zegt, dan, nee, Keiko geeft mij niet de uh, kwaliteit van leven terug... maar eigenlijk mijn leven terug. Oh ja? En als die honden zulk fantastisch wat? werk van mensen kunnen doen... Dan, uh, ja, dan span ik me daar graag voor in. Ja, Erna Aarsen, wat doet Keiko allemaal? voor u. Geef dat dus een beetje weer. Keiko helpt me bij alles wat ik zelf niet kan. Hij kleedt me uit, hij draait me om in bed. Hij pakt drinken uit de koelkast. S'nachts draait hij me om en hij helpt me ook met injecteren. Hij draait u s'nachts om? Hij draait mij om. Ik heb drie keer per nacht wisseliging nodig. Ja. En Keiko geeft mij die. En hoe, dat hoe geeft doet mij dat dan? vrijheid. Hoe gaat dat? Hij trekt met zijn uh, tandjes of met zijn lippen eigenlijk. Trekt hij aan mijn nachthem ter hoogte van mijn heup. Ja. En zo trekt hij me om. Of als ik op mijn andere zij lig, dan duwt hij met zijn snuit. Met naar de andere kant. Ja, dan... Daardoor heb ik geen hulp meer nodig van de Kijk, Ja, En dat ja. is ideaal. Dan heeft u wel een stevig nachthemd, of niet? Nee, dat valt best mee. Keiko is mijn vierde hond en ik heb nog nooit een potnacht gehad. <laughs> Oké. Okay. Uh, en wat doet hij verder? Hij injecteert ook. Begrijp ik ja. dat nou goed? De wijkverpleging maakt de injectie nou spuiten klaar. Ja. En ik heb niet genoeg kracht om en de spuit in te duwen en hem stabiel te houden. Dus ik zet hem zelf de injectie. Ja. En Keiko duwt met zijn neus tegen de stamper aan en geeft zo de medicijnen. En hoe weet, u, hoe weet hij, ja, inmiddels weet hij dat natuurlijk wel. Maar uh, hoe ging dat in het begin? Want dat moet je hem wel even leren, kan ik ja. me voorstellen. In het begin heb je dat met heel veel geduld heb ik hem dat geleerd met een grote injectiespuit. Ja. En um, daartegen eerst een viltje. En op het moment dat hij zijn neus er tegenaan zet, klikken we, krijgt hij een brokje. En hij denkt. Hey, ik doe het goed. Ja. En zo bouw je dat heel langzaam met veel geduld uit. Ja. Meneer Van, Ume, wat voor honden zijn dit meestal? Die hulphonden? Is dat, zijn dat bepaalde rassen? Ja, we werken met uh, veel rassen of kruisingen, uh, het zijn vooral labradors, uh, golden retrievers, labradoodles, poedels, mm -hmm. we hebben honden nodig die op rolstoelhoofden kunnen werken, want een klein hondje dat op zijn achterpoot moet staan, ja, die gaat het niet tot zijn tiende levensjaar volhouden, uh, om maar simpel te zeggen. Uh, we zoeken dus ook uh, rassen met, uh, die een will to please hebben, zonder dat ze uh, waaks of beveiligend uh, zijn. En uh, ja, de hondjes die iemand in een rolstoel gaan helpen... die moeten standaard al 70 verrichtingen kennen... voordat we ze überhaupt bij een cliënt kunnen plaatsen. Dus ja. deur open, deur dicht, iets uit een kastje halen... Uh, licht aan, licht uit, uh, al dat soort simpele, waarschijnlijk simpele handelingen. Ja. En daarna begint wat Erna net zegt, nog het maatwerk voor wat uh, die cliënt dat baasje ja, echt precies. nodig heeft. En van ja. Erna is dat omdraaien in bed. Uh, nou, uh, Keiko haalt zelfs uh, de geprinte blaadjes van de printer af ja. en brengt die naar je toe. Uh. Ja. Um, nou traint u uh, of u leidt eigenlijk die puppies, Nou u leidt ze niet op, hè? u doet niet het nee, maatwerk nee, zal mijn, mij mijn vrouw zeggen. en ik voeden ze op ja, precies. Uh, en dan beginnen wij ze zo tot, tot een leeftijd van anderhalf jaar in huis hebben ja. dan gaan ze de opleiding in in het begin beginnen ze dan met de, uh, het leren van die verrichtingen, dan kijken die professionele trainers naar de hond en ja. kijken waar het talent. Want de hond kan iemand in een rolstoel helpen, iemand met epilepsie of iemand met een uh, posttraumatisch stresssyndroom maar het kan ook een therapiehond worden waarmee we uh, therapie doen voor uh, jonge kinderen met gedragsproblemen. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Een, uh, nou ja, u bent natuurlijk een militair dus uh, uh, die honden worden natuurlijk met een discipline uh, opgevoed door u, of niet? Een nee, de, de, van er hangt u? altijd een beetje een negatieve connotatie ja. aan discipline. nee, het gebeurt juist met heel veel liefde uh, en de honden worden nooit gestraft ze worden alleen maar opgevoed met belonen. Maar je moet wel Continu bezig zijn met het toekomstig functioneren van die pub. Dus iedere pub die grijpt een keer de schoenen die in de kamer staan. En dan moet je hem niet straffen. Nee, dan moet je een speeltje pakken en zeggen van... Hey, ik ben leuker. Want hij moet uiteindelijk de cliënt leuker vinden. Want als ik hem zou straffen, ja, ja. dan komt hij later bij Erna. En dan uh, moet hij opeens helpen met de schoenen aan en uit trekken. Terwijl hij van mij geleerd heeft dat hij dat niet mag. Ja, precies. Ja, dus je moet daar wel continu uh, mee bezig zijn. Wat is, wat is eigenlijk moeilijker? Uh, uh, mensen disciplineren of honden? Nou, uh, ik heb eens een keer voor een zaal vol met militairen gestaan. Ja. En uh, toen had ik ook een pub bij me. En die deed niet gelijk uh, uh, wat ik wilde. Maar het was ook een jong hondje. En toen riep ik tegen die zaal van... nou, het is makkelijker om een paar honderd militairen aan te sturen dan één hondje. Echt waar? Ja? Maar uh, die militairen geef je geen brokjes, uh, uh, Nee, nee, maar die praten wel terug. En dat doen de hondjes weer niet. Maar ze ja, geven precies. op een eigen manier wel aan, En Dan kun je even je beter vertellen uh, hoe, hoe je samen met die hond omgaat. Uh, Kijk, die uh, nou laat heel duidelijk zien wat hij wel of niet wil. En... Uh, wat Peter ook zegt, op een gegeven moment kan je lezen en schrijven met je hond. Mm -hmm. Dus je weet precies hoe of wat. Als ik een spasme krijg, staat Kajko al bij mij klaar. Vaak voordat ik het zelf aanvoel. Oh ja? Dan staat hij tegen me aan te duwen met zijn neus. En dan denk ik, in het begin denk je, nou, hoep uh, wegwezen jij. Ja. En dan kom je dus tot de ontdekking dat hij je heel duidelijk wat wil vertellen. Dus wat dat betreft hebben de honden hun eigen taal. En die leer je ook heel goed kennen als je al die jaren met hem samenwerkt. Maar kan de hond, uh, u kent elkaar zo goed. Uh, dus Keiko, kan u lezen als het ware? Moet ik me dat zo voorstellen? Of, of voelt hij dat aan? Wat is dat? Is dat instinct? Wat, ja, hoe doet hij dat? Uh, hoe hij het precies doet, daar uh, zou je hele studies over kunnen ja. doen. Maar het is wel een feit dat hij het doet. En het is ook wel, hij is mijn vierde hond. Mijn andere twee honden deden het ook. Hm. En op het moment dat ik Keiko een week had, kwam hij bij mij op mijn bed met spoten. Zo van, hallo, het gaat niet goed. Dan is het een beetje de punt van, ja, is het echt zo? of heeft hij je in de maling genomen... springt hij op bed ja. en is het niet zo. Het was wel zo, dus ik heb hem meteen beloond. Ja. En dat is altijd een kritiek moment... want als hij gewoon op bed wil springen... omdat hij het wel lekker vindt om op bed te liggen... Ja. en je beloont hem dan... Ja, dan heb je hem voor de tijd dat je hem hebt... ga je de mist in. Ja. Dus altijd heel erg... Kijken naar je hond, wat gebeurt er, hoe is de situatie en daarop inspelen. Ja. Even voor de duidelijkheid, wat, uh, waar leidt u aan? Wat is uw ziekte? Uh, ik heb sclerodermie, ja. uh, waarbij ik vooral heel veel problemen bij mijn armen en benen heb. En heel erg moe ben. Waardoor ik ook handelingen heb die ik in principe zelf nog wel zou kunnen doen. Mm -hmm. Maar die Keiko voor me doet zodat ik energie overhoud om andere dingen te ja, doen. Precies. Ja. En hoe lang heeft u Keiko al? Uh, ik heb Keiko vijf jaar. Ja. En, uh, hij is uh, 6,5. Ja, en hoe lang gaat een. Uh, uh, uh, <laughs> een beetje raar, maar een gemiddelde hulphond mee? Ja, hij heeft een contract voor acht jaar een via de verzekering. Heeft hij ja, hij ah. heeft een, echt een contract. Op 28 februari 2021 moet hij eruit volgens het contract. Ja. Maar dat is natuurlijk een richtlijn. De ene ja. hond kan het wat langer aan, de andere hond kan het wat korter aan. Ja. Bij de stichting uh, plannen we dus dat in het tiende levensjaar de hond moet worden vervangen. En dat heeft meer te maken met het feit dat de hond die tot constant die focus op zijn, zijn baasje op de cliënt, niet meer kan opbrengen. Misschien kunnen ze het fysiek nog wel, maar in dat koppie ja. wordt het dan moeilijker. En ja, wat Erna aangeeft, ze heeft niet veel energie, dus hij moet op kleine uh, signalen moet hij eigenlijk al reageren. Die dus moet, moet, moet heel, heel alert opvatten. zijn. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar een hond die iemand helpt met epilepsie, de wetenschap kan niet verklaren hoe een hond in staat is om een aanval te voorspellen. Ja. Als je in het ziekenhuis ligt met die doppen op je hoofd, kan de wetenschap het 30 tot 60 seconden van tevoren aangeven dat er een aanval komt. Ja. We hebben honden, zoals het tweede hondje wat wij hebben opgevoed, die doet het tot een uur van tevoren. En we weten niet waar hij op reageert. Bizarre. Maar hij mist geen één aanval van Annette. Nee. U krijgt dus die puppies in huis. Ja. Uh, daar moet u op een gegeven moment ook uh, afscheid weer van nemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel even een... Uh, ja, uh, dat is wel een dipje. En, een uh, en dat geldt voor alle, alle gastgezinnen. Daar zijn wij niet bijzonder in. Je, je krijgt een pup van uh, twee maanden. Je wordt er op tap plekken verliefd op ja. en dan uh, zo'n 12 tot 16 maanden later moet je hem inleveren en mijn vrouw en ik hebben daar een term voor die in Nederland wel bekend is denk ik. Wij noemen dat ons fisherman Precies. friends momentje. Ja dat is wel even pijnlijk of niet? Ja dat is pijnlijk en, en iedereen gaat er anders mee om. Er zijn gastgezinnen die al een nieuwe pup in huis nemen zodat ze hun verdriet kunnen wegaaien met oh, een ja. nieuwe pupje. <laughs> uh, mijn vrouw en ik kiezen er uh, vaak voor om uh, in between dogs te zijn zo noemen we dat. Ja. Even geen puppy kunnen we snel op vakantie en daarna mag er weer een pup komen. Ja en maar hoe groot is het als het hondje weg moet? Ja, daar staat ook deze militair gewoon met natte over. Hoe, ja. hoe lang blijven ze bij u? Uh, ja, ik zei al, uh, zo'n 12 tot 16 maanden. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel het hondje zich ontwikkelt. Uh, ja. uh, onze eerste hond was een hele snelle. Die was nog geen jaar. En toen ging die al de opleiding in. En die doet het nu fantastisch bij een veteraan met een posttraumatisch stresssyndroom. Ja, u ziet de hondjes later wel terug ook. Ja, Even ja, ja, maar. zeker. Uh, ja. Want uh, die eerste hond, uh, die man gaat dadelijk uh, toch een keer uh, op vakantie, dat heeft hij al één keer eerder gedaan, met zijn gezin uh, zonder hond. Dat uh, dat, dat, wilde dat gezin graag. En dan komt uh, Pabo uh, de eerste twee weken van juli, uh, komt hij weer bij ons in huis. Okay, en ja. uh, dat is al een keer eerder gebeurd. En het mooie is, hij komt dan bij ons, mijn vrouw en ik zitten kijken van, nou, op wie gaat hij letten? Want die hond lette de hele dag op één persoon. En ja. je zag hem een lange neus maken van, joepie, vakantie. Ik ook nu. Ja, vrij. ik ook nu. En, en toen kwam na veertien dagen die man, die kwam met zijn zoon de hond weer ophalen. Die komt bij ons de hal in van het uh, complex waar wij wonen. we laten Pabo los. Hij groet het zoontje. Gaat naast Niels lopen. En Pop meteen een functie. Ja. Erna Aarsen, uh, u moet uh, na acht jaar uh, afscheid nemen dan uh, van Keiko. Hè? Hij ja. is er nu zes en half jaar. Dat is dus nog uh, nou ja, zo'n anderhalf jaar ongeveer, in die orde van nou, grote. Nou, drie zitten. jaar, okay. hè, want uh, hij gaat uh, na acht werkbare jaren. Oh, okay. ja. Goed, uh, Maar dat moment komt eraan. Uh, dit is uw vierde hulphond. Ja. Is dat, dat is niet te doen om daar afscheid van te nemen. Als je zo'n uh, nauw hebt samengewerkt, om het zo maar even te zeggen. Enerzijds wel, anderzijds gun je hem. Uh, ook zijn pensioen. Hij heeft dan 24-7 voor je gewerkt. En dan gun je hem zijn rust. Een mooi voorbeeld was uh, bij mijn uh, flip. Die mij ook omdraaide in bed. Mijn tweede hulphond. Ja. Die sloeg bijna zijn poot voor zijn ogen als hij s'nachts nog mij om moest draaien en keek me aan van nee niet weer ik wil slapen oh ja? en op dat moment was het voor mij goed toen heb ik ook bij de stichting aangegeven dit is het moment om naar vervanging te gaan kijken een maar, vriendin van mij die vangt de honden op dus je ziet ze ook nog ja, ja. gewoon door dus in die zin je gunt het ze ja maar het is een volledig op elkaar ingespeeld team, eh, eh, Anna en Keiko en uh, de volgende En dan moet je toch van vooraf aan weer beginnen met dat nieuwe hondje. Misschien ja. is dat nog wel moeilijker dan het afscheid nemen. Hmm. Want afscheid nemen gun je hem, ja. maar je begint weer bij nul. En daar waar je denkt, ja, dat snap je toch dat die deur open moet... staat hij je aan te kijken van, oké, okay, wat wil je van me? Dus je moet gewoon zeker dat eerste half jaar constant weer aan het trainen... Elkaar weer leren kennen. En dat is uh, hard werken. Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, zo'n nieuw hondje. dat dat voor u ook. dat dat weer heel veel energie kost ook. Ik bedoel, die oude hond is dan moe de deur uitgegaan. maar u wordt weer moe van die nieuwe hond. Ja, zo, kan dat ik is me voorstellen. absoluut waar. Maar uh, je weet ook na al die jaren. dat na een half jaar. het weer enorm veel oplevert. Dus het is investeren. Ja. maar het levert daarna ook weer zo ontzettend veel op. dat ja. je dat er met liefde voor over hebt. Zijn er ook wel eens hondjes geweest waarmee u geen klik had? Ja, mijn derde hond is eruit gegaan. The <laughs> cat die uh, liep achter alles aan wat uh, nou op straat bewoog ja. en dat was gewoon niet meer veilig voor mij dus die is er ook vervroegd uitgegaan en dat was nou uiteindelijk geen goede match. Ja, maar het is wel heel erg belangrijk nee, dat die niet? chemie er is want ik hoop ja. dat de luisteraars uh, begrijpen dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een met elkaar bezig. Ik zou mensen die een partner hebben die uitdaging alleen al eens willen laten <lacht> aandoen dan met ja. die partner dat te doen. Ja, die kun je ook dus, na 8 dus, jaar duren. De dus doen wij zorgen he? ook heel goed dat het profiel van de hond zo goed mogelijk past bij het karakterprofiel en de behoefte hoeft vraag van de cliënt. Ja. En dan uh, komt een cliënt van nieuwe hondjes... en dan mag hij zo'n drie hondjes ongeveer zien bij de stichting. En soms hebben we dus dat niet eens de cliënt kiest want de stichting bepaalt uiteindelijk, uh -huh. uh, wat bij elkaar... maar we hebben overgevallen dat de hond kiest. Er was een mevrouw in een rolstoel, die had dan een Labrador gehad... die zei, je mag maar van alles komen, maar het moet een Labrador zijn. En Labrador 1 komt die kamer in, die krijgt het mandor release, mag los... en Labrador's zijn dan, hey, vrolijk, leuk en gezellig... Eens even ruiken bij die rolstoel, Labrador 2, precies hetzelfde... Ja. en Labrador 3 krijgt release en blijft zitten. Blijf wel een minuut zitten. En iedereen denkt, wat, gebeurt, wat gebeurt hier nou? Ja. Ja, waarom gaat hij niet huppelend door de, door de ruimte heen? En op een gegeven moment staat hij op. Loopt om de rolstoel heen. Gaat naast die mevrouw zitten. En legt zijn kop bij haar op schoot. Die vrouw werd ter plekke verliefd. En ja, dat werd een geweldig koppel. Ja. Moet je verliefd zijn eigenlijk op een, op een goede hulprond? Ik bedoel, kan die relatie ook een soort van zakelijk zijn bijna? Nou, of mij is, gaat het dan, het dan niet mij is nog niet gelukt. Nee. Nee. Nee. Nee. Kunt u aan een puppy zien? Of bijvoorbeeld in het geval van uh, mevrouw Aarsen. Of dat puppy bij mevrouw Aarsen ook gaat passen? Echt? Kunnen nou, dat al zien? Mijn vrouw en ik maken een profiel. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij onze tweede hond hadden wij al aangegeven. dat uh, die beter bij een vrouw geplaatst kon worden. Want uh, ik kon alles met Zander heten, die hond. Ja. Als mijn vrouw er was, zag hij me niet hangen van de mist. Nou, dan is het misschien wel verstandig om hem bij een vrouw te plaatsen. Dus dat soort hinten geven wij dan wel mee. Ja. Je mag, uh, mag je een hulp eigenlijk aaien. Want ik heb dan toch die neiging zo als hij die, die studio binnenkomt. Maar ik, ik heb wel eens gehoord. Dat dat niet de bedoeling is? Nee. als een hulphondse tuig om heeft, dan is hij aan het werk. Ja. En dan is de bedoeling dat hij niet geaaid wordt. Omdat hij dan afgeleid wordt en zijn werk niet goed kan doen. Nee. Oké, okay, goed. Um, ik ga u bedanken voor uw komst aan de studio en uw verhaal over uh, Kaiko, de hulphond. Um, en meneer Van Umer, ik denk dat het nuttig is dat we dit hebben besproken. Um, ja, want wat meer bekendheid hieraan is uh, ja. gewoon fantastisch. En laten we ook eerlijk zijn, de Stichting Hulphond kan het alleen maar dankzij de financiële bijdrage uit de samenleving en de vele donateurs. Ja. Uh, want is er ook, eigenlijk genoeg geld landelijk gezien? En nee, zijn er voldoende de, de, hulphonden ook? Nee, de, uh, we hebben uh, wachtlijsten voor mensen in een rolstoel, we hebben wachtlijsten voor mensen met epilepsie, we hebben wachtlijsten voor uh, mensen met uh, posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Uh, en, en, uh, enige beperking is eigenlijk het geld. Het geld. Dus donateurs zijn van harte welkom. En dat moet uit, uit particuliere handen komen? Dat ja, springt dat moet de uit particuliere, particuliere handen ja, ja, ja. Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw Arsen. Graag gedaan. Meepraten? Gebruik spraakmakers of volg ons op Facebook. In Stam.nl gaat het vanochtend over de rol van Maxima. Vandaag, precies vijf jaar koningin van Nederland. En de stelling is: Willem-Alexander zou zonder Maxima een minder goede koning zijn. 41% van de stemmers is het daarmee eens. Maar een meerderheid van 59% vindt dat Willem-Alexander zonder Maxima ook een goede koning is. Een NOS-nieuwsupdate. De 48 uurs staking in het streekvervoer... lijkt toch niet zo massaal als de vakbonden ons willen doen geloven. Marno Remmers is op het Centraal Station in Utrecht... waar zojuist een aantal bussen zijn vertrokken. Hoe is de sfeer daar, Marno? Ja, bij de stakers, nou ja, je hoort he, stevige muziek gevulde koeken koffie door de vakbond beschikbaar gesteld. En ze hebben zich ook ingeschreven. Maar we waren ook even bij het busbedrijf hier in Utrecht vanochtend. En daar troffen we toch ook een kantine met buschauffeurs die wel willen gaan uh, rijden. Nou, vanochtend reed er helemaal niks in Utrecht. Landelijk was dat ook het beeld. Maar na negen uur gingen de busbedrijven toch de balans opmaken welke lijnen ze eventueel wel kunnen laten rijden. Met chauffeurs die niet aan de actie meedoen. En dat betekende dat zo'n half uur geleden er aan de andere kant van het jaarbeursplein ineens toch bussen waren. Ja, de bussen richting de ziekenhuizen gaan rijden. Oké, okay, top. Nou, nou, dat is toch iets dan, hè? Dat dan weer wel. <laughs> en dan moet u naartoe zo te zien. Ja, klopt. Nou, dit vindt u best mee. Ik kan ik mooi aan het werk. Helemaal goed. U gaat wel rijden, meneer. Ik, uh, ik ben net in dienst, dus ik uh, doe dan nergens mee. Ja, nou, ik denk dat de veel collega's het niet, niet zo leuk vinden nee, dat u toch gaat rijden. Maar ja. ik, ga, ik ga er niet over in discussie. Nee, u gaat wel rijden, dan wel, hè? Even inbreken. Er is pers op Utrecht Centraal. Ja, er is pers op Utrecht Centraal. Want er komen nu toch wat buslijnen aanrijden. Er is ook een deel van de chauffeurs vanochtend naar Cubus gekomen. q verzorgt het stadsvervoer onder andere in Utrecht. En een belangrijke buslijn is die naar het academisch ziekenhuis hier in Utrecht. Daar moeten veel mensen naartoe, ondanks de meivakantie. Maar ben je laag, joh. Zo klein ben je. Totaal niks hier. Ja, en dan komen de stakers vanaf de tentjes waar de vakbonden de stakers hebben ingeschreven... naar het busperron, naar de chauffeurs die wel rijden. Ja, weet je, je hebt mensen en je hebt mensen. Dit, uh, die figuur hier. Dat is iemand van toezicht, ja? Ja, die, die, die heeft die bij de vakbond altijd gezeten. Moet je kijken, nu heb je een andere taak. Elke principes zijn weg. Zielige ja. mensen. Dit is uh, lijn 8 naar Park en 28 naar Vleuten. Uh, kijk, voor, voor, de, voor de reizigers is het zo en zo... Uh, een puinhoop, wat ze doen. Maar wat er hier nu gaat gebeuren... is de sfeer is nu zo ernstig verziekt. Met die gasten moet je morgen werken. Ja, ja het zijn nu collega's hè, die, ja, die hier nu die, aan het regelen zijn. Dit soort mensen zijn voor mij geen collega's meer. Hier valt niet mee te werken. Dit zijn hypocrieten. Wat ze, wat ze aan doen. Ja, sorry. Ik word hier emotioneel van. Gadverdam, ik spuug erop. Nou, ik vind dit niet leuk. Dit vind ik gewoon uh, heel jammer voor ons. Wij doen ons best, wij leveren er geld voor in en wij een hele dag... opkomen. er op komen op. steeds meer stadsbussen, hè? Ja, er zijn er, net zijn er uh, zes uit de garage gekomen. En dat is dan, uh, zeggen ze, voor de uh, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Ja, dat vinden we heel jammer. Aan de andere kant zijn misschien chauffeurs die denken... ja, mensen die naar het ziekenhuis moeten... mogen niet de dupe worden van zo'n actie. Nee, maar daar hebben we onze taxichauffeurs, vrienden de taxichauffeurs... die nou uh, het werk even doen. En het was van tevoren al ruim, van tevoren bekend... Dus krijgt dus, uh... hij toch een vieze smaak van in de mond. Ja, ja, zeker weten. En wij met een heel stel. Daar stonden ze ook net te klappen toen die Ede wegreed Dus dat... Uh... Ja, het is echt heel triest dat dit moet gebeuren. Maar ja, voor de passagier is het lullig. Maar hoe komen ze vanavond weer terug? Dat is ook weer de vraag. Want je weet niet of er nog uh, taxis blijven rijden... of dat die bussen nog rijden, zeg maar. De 48 uur staking in het streekvervoer. Toch niet zo massaal als de vakbonden ons willen doen geloven. Maar Noremmer zag op het Centraal Station in Utrecht toch een aantal bussen vertrekken.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 Vul aan en verstuur uw aangifte voor 1 mei. Dus dit is uw allerlaatste dag. Kijk op belastingdienst.nl aangiften aangifte. Paula Morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Ken je Tello?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 Morgen op NPO 2 Pas in Onbehagen. Iedere uur van de dag kan ik op mijn laptop en mijn smartphone zien waartoe mensen in staat zijn. Ik die aanslagen, moordpartijen. Zijn onze naoorlogse dromen van broederschap naïef? Morgen rond 11 uur, Human VPRO, Onbehagen. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl, Tello met een W.